Vijf uur, Christian Wonenbakker met het NOS-journaal. In Colombia is de leider van de guerrilla-beweging VARC gedood. Dat heeft het Colombiaanse ministerie van Defensie bekendgemaakt. Alfonso Cano nam de leiding van de beweging over in maart 2008... na een interne strijd om de opvolging van de overleden farc oprichter Marulanda. Het ministerie zegt dat de 63-jarige Cano is gedood bij een bombardement. Op zijn hoofd stond 5 miljoen dollar.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 Het weer, de dag begint bewolkt met in het westen en zuidwesten kans op wat regen. Vanmiddag breekt de zon door. Het wordt dan 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Roger, 747, mic is ready for you, Roger. Nachtvluchten. Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom bij het vierde uur van onze uitzending deze week. We zijn er tot zeven uur in de ochtend. Onze boordwerktuigkundige, ofwel technicus van dienst, is Bart Schultz. Straks komt Barbara Elbert hier de gelederen versterken. En onze gast, die is met haar onderweg. In Kijk op Kunst bijt zij het spits af. Het is theaterinitiator Effie Baart. En van theaterkunst naar culinaire kunst, het is u vast niet ontgaan. Op 29 oktober jongsleden overleed Cas Spijkers. De kok wordt gezien als een van de grootste en bekendste van Nederland. Hij kookte als chefkok bij de Zwaan in Oosterwijk twee Michelin-sterren bij elkaar. En bereikte met het televisieprogramma Koken met Sterren landelijk een enorm groot publiek. Hij overleed aan de gevolgen van een ernstige ziekte. In de krant nam hij persoonlijk afscheid en eindigde met voilà, Spijkers gevleugelde uitspraak. Vannacht het eerste deel van een dubbele aflevering van Tony van Verre ontmoet uit 1987, waarin de emabele Brabander te gast was. De ridder in de Orde van Oranje Nassau is slechts 65 jaar geworden. We gaan nu terug naar dat heerlijke stemgeluid met die prachtige... ja goed, prachtige Brabantse tongval, Kasspijkers. Hij begint met een varkenskop. De kop van het varken betekent uh, voor mij gewoon puur uh, het vark. Vanuit... Uh... Vanuit uh, de basis, de, de klasse van, uh, van koken, is uh, dingen, producten lekker maken. Je bent daar uh, helemaal behept mee. Je gaat dan uh, producten kiezen die niet uh, dagelijks gegeten worden. Ik vind dat als je producten lekker koopt en, uh, en uh, vakkundig bereidt... dan is de kop van het vaak heerlijk om te eten. Het hoeft, niet, uh, het, het hoeft ook niet altijd een uh, product te zijn... Uh, kreeft, kaviaar, uh, truffel. Kijk, uh, alle, alle goede dingen die, uh, die je goed bereidt, met respect bereidt... Zijn, uh, zijn gewoon heerlijk om te eten. En als, je, als wij dat uh, doen vanuit uh, koken en basistechnieken... en we maken die dingen lekker, dan, uh, dan uh, waarom zou je niet een kop van de eten? Die, die presentatie van uh, zo'n product uh, op een bord is gewoon, gewoon prachtig... En, uh, een uh, gast wil nooit geconfronteerd worden met de uh, gedachte dat, uh, dat ze een varkenskop zien liggen. Of dat ze uh, die pootjes die, die door die wei wandelen of iets uit die sloot, uh, daar, zijn ze gewoon, uh, daar zijn ze gewoon niet voor. Ze willen aan tafel uh, genieten, ze willen iets lekker vinden. En, uh, maar je kunt hem het zo vertalen dat het gewoon uh, erg lekker en goed is. Hij is 13 jaar als hij het vak ingaat. Nu 40 jaar oud, een van de beste koks van Europa. Grote handen, gemiddeld 16 uur per dag in de weer. Met 200 verschillende verse producten en 15 andere koks. De brigade. Als hij die toespreekt, wordt ieder woord drie keer geproefd voordat het wordt doorgeslikt. Ja, chef. Nee, chef. Tuurlijk, chef. Een kunstenaar. Een gepassioneerde. Manager, inkoper, verkoper. Ambachtsman, ware kenner en smakelijk gestoorde. Met collega Piet Rutten leidt hij een hotelrestaurant waar je niet heen gaat om te eten en te slapen. maar om bij bijzondere gelegenheden een gelukkig mens te zijn. Uit het leven van een vakkundig verwenner. Cas Spijkers. Kasten geven vaak hun visie en kritiek op hetgeen wat je doet: gezonde, goede kritiek, ook slechte kritiek. Het is uh, een goede, goede zaak als uh, Koks achter een kachas uitkomen om uh, na het diner uh, een ronde door het restaurant te maken. Ik vind uh, overigens dat het ook uh, wat vaker voor het diner moet. Want uh, dat is een van de dingen. Wij hebben van nature een beetje een angst uh, met confrontatie met die gasten. En dat komt omdat wij uh, uh, je bent bezig met koken. Je bent bezig met uh, van producten lekkere dingen te maken voor gasten. Maar uh, er is deel 2 van het verhaal. Is dat je die gast uh, in wezen bij je in de keuken moet hebben... om persoonlijk voor hem te zijn. En dat is het belangrijkste. Dan hebben we hier een uitstekende vertaling door uh, Piet Rutte. Die, die brengt iedere gast bij mij als het ware in de keuken... zodat ik daarop in kan spelen. Maar als ik na het einde van de rit... Uh, uh, flink uh, achter die kachel, uh, goed bezweet, uh, je, je knapt je even op, je gaat naar binnen. Is er een bepaalde schroom om uh, toch even erin te gaan... Maar je weet uh, dat, je, dat je met je vak uh, 100% bezig bent geweest voor die gast. En daar ga je naartoe. En dan hoor je kritiek, uh, gezonde kritiek, uh, goede dingen. Men zegt uh, ook dingen waar je van leert. Uh, je ontdekt dat uh, je vaak uh, een eigen smaakpalet hebt die uh, bepaalde gasten wel en niet appreciëren. En je zegt, uh, nou. Uh, je hebt uitstekend gewerkt, maar die huidige ver die was wel een beetje aan de harde kant uh, vanavond. En dan heeft de gast uh, daarin gelijk. En Ik denk niet dat je als uh, kok je kunt permitteren om een uh, persoonlijke stijl die zo eigen is uh, te maken... dat gasten daar maar uh, voor moeten kiezen. Uh, ze kiezen niet alleen je bedrijf uh, voor, voor je keuken. Ze kiezen je be uh, bedrijf voor het uh, totaal uh, gebeuren. En zo gauw wij uh, ik zeg Picasso's uh, gaan worden... dan ben je wel extreem uh, aan het koken. En daar moet je voor opletten. Maar uh, het, het is een mooie ervaring als je restaurant binnen gaat... en gasten zijn uh, zo bewust... Dat ze zeggen, nou, die uh, kooktechniek van je die hebben we duidelijk herkend. Uh, we hebben een prachtige uh, tabot, die uh, Sophie is uh, bereid. Uh, die smaak die was optimaal. Dat doet je goed, uh, je leeft van applaus. Want uh, dat heb je gewoon nodig. Want je werkt, uh, het houdt niet op uh, bij de pas. Het begint uh, aan tafel en daar, daar werken we voor. Wij beginnen om zeven uh, uur. Een uh, bedrijf als dit is uh, met hotel 24 uur per dag. Daar, dat betekent uh, ontbijt verzorgen, inkoop verzorgen. We gaan uh, twee keer per week uh, zelf onze spullen halen in Breda. We staan dan om 7 uur op. We willen om uh, 9 uur half tien terug zijn... omdat de hele brigade arriveert. De, de eerste man... Uh, we zijn een bedrijf dat alle producten zelf vertaalt uh, door uh, eigen productie. We hebben een eigen broodbakkerij, eigen zalmrokerij, uh, patserie met uh, ijsbereidingen, taarten. Uh, in feite hebben we alle metiers uh, onder één dak. Uh, slagerij. We moeten overal uh, verstand van hebben. Dat maakt het vak uh, des te interessanter en leuker. Uh, doordat we ook alles zelf in eigen productie hebben, hebben we veel. Uh, tijd van nodig om de mise en werkzaamheden, de, de voorbereidingen zoals wij dat noemen. Daarmee, daarmee hebben alle afdelingen chef de parties en, en leerlingen. Wij, ik kom dan, als ik mijn spullen van de markt gehaald heb, in een werkbespreking van die dag, wat de reserveringen zijn, wie er komen, wat specifieke... Uh, verwachtingen en eisen zijn van die dag. Uh, bepaalde gasten hebben altijd uh, eigen dingen, alles kan. Dan uh, wordt een menu gemaakt, de menu wordt uh, met nieuwe dingen voorgekookt, zodat uh, de combinaties gezien worden, de kleuren. Uh, in één uh, lunch of diner heeft een gast uh, 80 uh, producten, hebben we ontdekt, dat uh, in zes uh, tot zeven borden zitten 80 producten, 80 ingrediënten verwerkt. Die uh, worden... Kijk, het is ook een uh, persoonlijke stijl van denken van huis. De een uh, doet uh, drie uh, tot vier dingen op een bord. een ander zegt, uh, ik heb mijn vis, mijn saus, mijn garnituur, mijn groentegarnituur. Wij denken in acht tot tien. En dat uh, geportioneerd in juiste verhoudingen... Dat wordt uh, besproken morgens, uitgekiend, uh, uh, geen dublaties, uh, de kleuren, de smaken. Dan uh, gaan alle afdelingen aan het werk. Om half twaalf uh, hebben we een lunch voor uh, de medewerkers. Uh, zeer belangrijk dat we lekker rustig lunchen worden, niet gestoord. Gezien uh, de lange tijd uh, die we al met de voorbereiding bezig zijn... is uh, dit uur ook uh, beslist niet te vroeg. Dan uh, om twaalf uur... Vaak de lunch aan. We hebben uh, nog niet zo'n drukke lunchjes in uh, Nederland. Het hangt ook een beetje af van het zakenleven of hoeveel zakenleven in die omgeving is. Persoonlijk vind ik als je een restaurant uh, wil uh, echt, echt wil uh, genieten of beoordelen. Zoals het uh, vaak technisch is kun je beter aan de lunch vaak zijn. Omdat je dan uh, vrij ontspannen, vrij fris uh, aan tafel zit. Uh, dat, uh, daar hebben we ook dagelijks mee te maken. Dan uh, werken we tot half vier. Na die periode is er een uh, pauze voor ons. En komen we terug om vijf uur voor uh, de voorbereidingen voor het diner. Dan eten we om uh, half zes en zes uur in twee groepen. En hebben we weer tijd tot uh, acht uur om onze laatste voorbereidingen te treffen. En dan is het van 8 tot uh, 11 diner. Voor de keuken dan, althans. En uh, na 11 uur is er een man die uh, het sluiten overneemt... voor de laatste hand, voor de laatste desserts. Mijn taak is om uh, de gasten goedendag te zeggen. En ik ben meestal om 12 uur... Uh, tussen half 12 en 12 uur thuis. Wat uh, inhoudt dat... Uh, je natuurlijk privé weinig tijd overblijft. Mijn vrouw heeft... We hebben twee dochters. Mijn vrouw die is al vroeg, vroeg op met de kinderen. Er zijn avonden dat we afspreken dat we nog gezellig samen een wijntje drinken... ...en nog wat napraten. Er zijn ook avonden dat ik thuis ben en meteen in bed ga... ...of de kans heb om, om dan nog wat schuifwerk te doen... Want ik heb meestal uh, de inspiratie om uh, nieuwe gerechten te schrijven en te doen... als ik uh, lekker op mijn gemak thuis met een flesje wijn uh, zit te schrijven. En uh, vaak uh, ben ik dan wel eens een uurtje dan, uh, bezig voor nieuwe, nieuwe gerechten op te schrijven. Maar dat is ongeveer een beetje een, een dagindeling. Mijn vader was een kleermaker, Hij maakte maat, kostuums... en uh, kon, uh, had een groot atelier met uh, acht uh, medewerkers... die, uh, die allemaal uh, pakken tot diep in de nacht. Ik heb vaak uh, aan tafel gezeten bij hem... om, uh, om te zien hoe uh, die patronen, hoe die pakken geknipt werden. Ik kan dat zo uh, nog helemaal uittekenen. En, uh, mijn vader had, was wel begonnen hier. hield van lekker eten, hield van gezelligheid. Uh, organiseerde allerlei uh, feestjes en uh, lekker eten altijd uh, primair. Uh, mijn moeder kookte, kookte heel erg lekker. Ik zat uh, ook bij haar uh, aan de pannen mee, mee te doen. En uh, ja, doordat er thuis uh, veel gesprek over lekker eten was en, uh, en producten... Uh, raak je toch uh, als het ware daardoor gepakt tenminste bij mij was dat zo en uh, ik uh, ging al vroeg uh, meedoen uh, slaatjes maken uh, gevulde eitjes al die dingen thuis maar ik had er gewoon zin in en uh, dat is de eerste aanzet uh, voor mij geweest om, uh, om het vak te kiezen en, uh, het, uh, steeds het applaus uh, krijgen thuis van. Uh, al jong uh, ging ik uh, naar de slager, pakte, korte mooie runneraars... Uh, ging in zijn geheel braden, uh, groente erbij. Ik wou altijd uh, verrassen en met plezier met uh, koken. En uh, ja, dat, uh, dat zo heb ik echt zin uh, gekregen in het, in het vak. Ik was ook bij mijn eerste baas uh, een tretteur van... Uh, alle huizen bezocht in de omgeving van Tilburg, destijds uh, Wolstad uh, nummer 1. Uh, de industrie was grandioos. Uh, er werden allemaal uh, grote partijen aan huis gegeven. Ik kwam uh, met mijn uh, dertien in het vak, ben meteen uh, de keuken ingegaan. Heb uh, daar al die uh, partijen mee verzorgd. En je leert dan uh, op een geweldige manier uh, improviseren... om op uh, huishoudkeukentjes uh, voor dertig man een gepocheerde tabel te maken. Even de specialiteiten. Uh, vaak heb ik gehad dat ik op twee uh, villa's tegelijk uh, aan het koken was. Uh, tussen tuinen door halde daar uh, de soep erin en uh, bij de andere uh, de, de patrijzen. En uh, ja, ik had, uh, ik had gewoon uh, toen al meteen uh, plezier in het vak... En, uh, dat was wel de aanzet voor mij. Het eerste wat uh, vak mij altijd pakt en boeide... is dat je producten ziet liggen die je zo gaat vertalen... dat het gewoon helemaal uh, lekker is om te eten. Dat, uh, dat, dat, dat uh, boeit me altijd en dat heeft nu nog meer... naarmate ik uh, meer thuis ben in, in uh, kennis, meer thuis ben in al die... Uh, de, de technieken beter beheers... Uh, kun je gewoon veel meer mooie resultaten halen met uh, producten. Dat is uh, bij mij wel de hoofdzaak van uh, de liefde voor het vak. Een later stadium heb ik ontdekt uh, hoe leuk het is om ook uh, gasten te verwennen. En dat je dan uh, de capaciteiten hebt om op alle manieren uh, dat in te vullen... Om die producten ook zo te vertalen dat die gasten er ook verrukt van zijn. En dat, dat, is, dat vind ik de tweede grote vreugde van, uh, van het vak. Uh, het derde, van dat je daar uh, applaus en, uh, en erkenning bij hebt. Dat heb je gewoon nodig als je zoveel bezig bent met je, met je koken en met je vak. heb je gewoon nodig. Maar dat vind ik veel minder belangrijk. Ik zuiver uh, dat eigenlijk voorkomen weg. Want... Uh, het, uh, ja, je houdt van je vak, uh, je houdt van koken en het is, uh, dat is het leukste om te doen. Buiten de deur reed, uh, toen ik nog uh, pas in het vak zat, was uh, overweldigend. Dat je totaal niet... Uh, wat op je afkwam, daar had je geen uh, grip op. Je wist niet wat er gebeurde. Er kwam uh, zo'n ober die uh, alles in en uit uh, zette voor je... Je kreeg het gevoel alsof je je niet meer mocht uh, bewegen. Ook uh, begreep je bij God niet uh, hoe het mogelijk was... dat al die dingen allemaal uh, op die borden kwamen. En uh, nou, ik vind uh, een gast uh, een belangrijkste ding nu... dat een gast... Uh, Herkenbaarheid heeft dat hij uh, weet uh, waar, ze mee, waar ze mee bezig zijn. Dat uh, je kiest uh, voor een product, je kiest voor een zaak, ook voor een stijl van werken. Ik kan uh, intens genieten van een, uh, een hele makkelijke zaak die gewoon een perfect uh, product heeft. Die zet een uh, kip op tafel en laat ons zelf een beetje, een beetje snijden en doen. Uh, als het prima smaakt, het is vers, uh, goed glas wijn, we uh, stokbrood. En het echt het uh, informele geniet ik van. Uh, aan de andere kant uh, geniet ik ook uh, om eens helemaal uh, verzorgd te zijn. Maar je, je moet er een paar keer meegemaakt hebben, je moet er thuis zijn. Ik uh, weet nog dat ik uh, vrij vroeg in het vak zat en ile gegeten heb en uh, ik had mij verbrand aan de oven en ik praat uh, nogal veel met uh, handen... en ik stoot uh, dat open en ik vraag om een zakdoek en mee... staat die naast me met de pleister op een plateau. En ik denk, nou, hier worden we in de gaten gehouden. <laughs> maar het is natuurlijk een gastvrijheid en een uh, service naar de gast toe. En daar kun je echt van uh, genieten. En dat uh, moet je gewoon over je heen laten komen. <middels> Nederland is... Natuurlijk uh, wel uh, achter op het gebied van, uh, van eten. Omdat uh, heel hoop, uh, het al taboe is geweest om uit te gaan eten. Gelukkig uh, gaat dat de laatste jaren stukken beter. Men hoeft niet per se meer naar een restaurant omdat uh, een jarig is of dat er zoveel jaar getrouwd is. Maar uh, er is een, uh, een, een groot uh, verschil van, uh, van het publiek dat kiest voor, uh, voor eten. Je hebt. Uh, zoveel uh, type horecabedrijven en uh, nou uh, de laatste paar jaar gaan uh, toch wel heb ik de indruk dat men wat vaker naar restaurants bezoekt maar ook wel uh, zeer gericht uh, je ziet uh, je ziet dan wel een, toch nog een groot eenzijdige lijn in productkeuze en kaartkeuze als je als je ziet uh, dat we fietstochten in de vakantie door Nederland maken en we gaan uh, eigenlijk in uh, middenklasse zaken uh, uh, gezellig eten, nou, dan uh, vind je wel overal dezelfde granalencocktail: de, de adenneham met, uh, met een stukje meloen. En, uh, dat vind ik wel jammer. Uh, er, er moet eigenlijk uh, een beetje meer ingespeeld worden op wat uh, persoonlijke keuken, regionaal vertaald. Het uh, uh, kan een, uh, gewoon een goede paté zijn die ze zelf van een product maken. Uh, en dan gewoon die uh, terien op tafel. Maar de restaurateur zegt: Ja, Nederland uh, zet maar zijn terien op tafel. Die mensen zijn niet gewend, die eten het in één keer helemaal leeg. En uh, dat. Uh, en dan mis je die uh, culinaire achtergrond, die, uh, die traditionele gerechten, die streekgerechten. Die missen wij gewoon. Maar uh, ik denk dat er uh, de laatste tijd uh, steeds meer uh, culinaire belangstelling is. Dat uh, productenbewustwording uh, veel beter is. En dat men toch uh, wat, wat makkelijker restaurants restaurant bezoekt dan uh, enkele jaren geleden. De producten in Nederland zijn, uh, worden steeds uh, groter aangepakt. Dat is uh, hetgene wat wij uh, vaak uh, jammer vinden. Je hebt... Uh... Je hebt, uh, wij, wij kunnen bijvoorbeeld uh, net zo goed een uh, kaas maken... met een, uh, een uh, zachte korst, een mooie korst. Uh, kwestie van bacteriën, kwestie van aanpassen van, uh, van, van uh, je keuken... of uh, van de kaasboerderij. Maar uh, de vraag is uh, dat er natuurlijk beperkte afzetmogelijkheden zijn... dat de investeringen te hoog zijn. En als het uh, succes gaat worden dan uh, kan men gewoon de productie niet meer aan... en wordt het toch weer te fabrieksmatig. Wij hebben hier in de regio... Uh... Prachtig uh, speenvarken. We hebben uh, bloem uh, die uh, klassiek gemaald wordt. Uh, we zijn uh, asperges. Uh, ik bedoel, de producten kiezen wij echt uh, regionaal om het uh, goed te hebben. Vaak uh, gaan we naar uh, de producenten toe en vragen om bepaalde dingen... om ook een exclusiviteit te hebben... Maar uh, steeds is het zo dat uh, om economische redenen... het vaak heel groot opgezet moet worden. En dan is het uh, minder interessant. Maar de behoefte voor alle restaurants is zo groot... om een eigen stijl en eigen gezicht te bepalen in producten... dat wij daar ook uh, als uh, koks uh, volop mee bezig zijn. We hebben nu een uh, organisatie opgericht uh, die van de eurotalk en er zitten twaalf grote chefs bij. Frankrijk, eh, Paul Bocuse, Duitsland is het wietzigman. Uh, Marchesi van Milaan, ik ben de oprichter van Nederland. En dat hebben we bewust gedaan, dat we een stem hebben... in het Europees Parlement ten aanzien van uh, producten. Uh, we vinden dat zo belangrijk dat uh, we niet zo'n eenheid krijgen... in alle kaarten- en productenkeuze van... Uh, uh, uh, Poel de Bres. Oké, okay, alle zaken Poel de Bres op de kaart. Uh, het is veel mooier om te zeggen... ik heb hier een uh, Poel de Dungen... met een uh, eigen smaak... die, uh, die ook uh, echt goed voedsel gehad heeft... En uh, het grote voordeel van uh, die Eurotalkox is... dat wij nu in het Europees Parlement een minister hebben... die voor ons uh, de gedachten vanuit de horecawereld vertaalt naar producten toe. En het uh, begint nu al te werken. We krijgen nu al uh, uh, kalfsvleesmesterijen die zeggen... ons product is echt kalfsvlees, zonder hormonen, zonder uh, toevoegingen. En uh, dat kun je rustig uh, proberen, want alles wordt negatief vertaald. Terwijl er ook heel veel positieve dingen zijn in Nederland. Door deze organisatie komen nu uh, producten naar boven die, waar die echt goed zijn. Maar waar we ook het bestaan niet van hebben, want alles werd onder één noemer als slecht betiteld. Uh, nu komen deze bedrijven met hun producten die eerlijk uh, goed voedsel gehad hebben. En er is nooit een kok die kan beoordelen of er in kaalsvlees uh, hormonen zitten. Want daar zijn ze gewoon niet deskundig voor. Maar wij hebben nu wel, dankzij uh, onze Europese organisatie, uh, mensen in dienst die deskundig zijn op dat gebied. En het feit dat we daarmee bezig zijn bewijst dat er grote behoefte is naar een echt eerlijk. Een regionaal product, een eigen vertaling van je kaart. En, uh, zodat je niet... Uh, kijk, eens, als, als je één product uh, koopt, dat in één keer. Half Europa, allemaal datzelfde duifje de bres uh, op de kaart heeft staan. En dat is een zeer positieve zaak voor ons. Uh, Ethisch, genieten. Uh, samen zijn. Uh, dingen. Emoties losmaken. Uh, uh, smaken, gedachten. Eten is veel meer dan uh, alleen maar uh, zorgen dat je maag gevuld is. En eten heeft... Uh, ik vind het een van de heerlijkste bezigheden. Ook uh, als, uh, in, in mijn privé, als ik vrij ben... om lekker met mijn gezin aan tafel uh, te tafelen. Uh, alles, uh, al je zintuigen, al je smaken, alle, alle gedachten. Eten we krijgen gasten binnen die echt uh, wel eens uh, een rotbui hebben. En dan ben ik zeer verwonderlijk en denk ik... hoe is het mogelijk dat ze aan tafel komen... terwijl uh, wat hier allemaal gebeurt, wat we ervoor doen. En uh, uh, vaak ga je mensen toe en uh, maak je persoonlijke attentie van... Uh, van, van het bereiden van uh, een speciaal visje dat je toevallig weet. En uh, je hoort dan ook een reactie van... Uh, goh, wat heerlijk dat je nou ons helemaal in een andere sfeer en gedachten brengt. En uh, daar zijn ze je echt dankbaar voor. En dan denk je, nou, dat, dat vind ik, uh, dat is genieten. Dan, dan bereik je ook uh, datgene waar je verkiest om uh, mensen uit, uit de sfeer te halen. En daar kun je ook nog heel lang van uh, aangenieten. Daar, daar leef je ook naartoe. Maar ook als je binnenkomt, uh, de, je hebt gasten die zijn totaal niet geïnteresseerd in wat ze eten en uh, waar, waarvoor ze eigenlijk daar zijn. En, uh, ik vind het altijd uh, heel vreemd. Ik, denk. ik probeer er altijd alles aan te doen dat ze echt in die uh, goede sfeer komen van tafel. Eten inkopen heeft te maken met je persoonlijke visie over koken en je gedachten wat, wat je voor tijd wil besteden aan koken. Eten koken kost gewoon tijd. Daar moet je echt zin in hebben, daar moet je tijd voor uittrekken. En Degene die uh, zegt, nou, ik rij naar die boer toe omdat in, uh, bij Oorschot een man zit die tuinbonen heeft. Waar die echt uh, bekend om staat. En ik heb van die mooie jonge tuinboontjes. Uh, en dat heeft niets met geld te maken, want uh, een duur product. Uh, je hoeft niet altijd de duurste te kopen om een beste product te hebben. Je moet gewoon de moeite nemen om bewust te zijn van de keuze van je producten. Als je naar die man toe gaat die je hebt, uh, die uh, jonge tuinboontjes... je maakt daar uh, een beetje spek bij, uh, wat mooie aardappeltjes, wat bonenkruid... Uh, wat verse room, uh, smullen, geblazen. En dat, dat is gewoon bewust uh, inkopen. Uh, aardappelkeuze maken. In Nederland uh, kent wel twintig soorten aardappelen. Uh, daarvan, uh, hoeveel mensen weten dat hoeveel mensen gaan naar de markt en zeggen uh, welke aardappelen zijn dat uh, wat kan ik daarmee doen uh, dan, uh, dan koop je een, een uh, product uh, bewust en uh, het zit hem niet in de prijs het zit hem in de interesse voor het vak uh, het interesse waar het vandaan komt de, de keuze van je product en dat bepaalt uh, je koken Jas de zwaan in Oosterwijk. Twee sterren in de Guide Michelin. Table excellent, merit un détour. Waar je niet heen gaat om je maag te vullen, maar om iets te vieren. Speciale dingen. Manager, inkoper, verkoper. Ambachtsman en vakkundig verwenner. Eerbied voor het product en voor de gast. Doorgeefluik van het onalledaagse. De smaak van het leven zelf ver van de grauwsluier van de jaren tachtig. Kas Spijkers. Product, product is, product is heilig. Wij vinden dat 50% van ons succes van koken... het product bepaalt. En daarmee gaan we doen we alles om het beste en het mooiste product te pakken. En producten zitten niet in het duurste, maar gewoon product van, van herkomst, van, van hoe het groeit, waar, waar het groeit. Wij beoordelen alle dingen door... Dat is gewoon werken met handen en voeten en alle organen. Tasten, ruiken, kruiden in je handpalm, fijn wrijven, olie komen los, geuren komen los... Dat bepaalt uh, een product wat je, wat, je, wat je wil hebben voor, voor te koken. Je moet ook naar het product werken. Wil je de herkenbaarheid van het product zichzelf laten... moet je ook naar het product aankijken. Moet je ook uh, weten wat de structuur is, hoe hoog het vetgehalte is of het uh, een lange gaartijd nodig heeft, of het snel kan, of het... Uh, de, we kijken naar de Chinese keuken voor uh, hun snijtechnieken. Die hebben messen, die zijn enkantig uh, geslepen. Die zijn zo scherp, dat je zo strak door cellen heen kunt... dat ze voorkomen gesloten blijven. Als je dat product... Uh, een bepaalde techniek uh, in een pan uh, om en om zou braden, uh, bakken, dan heb je een, uh, een smaak die beter behouden blijft. Uh, dat bewust worden is uh, het meest belangrijk. Uh, gelukkig uh, voor, uh, zijn ze de laatste tijd wat meer productvoorlichting uh, aan het doen, ook op televisie. Ze laten uh, twee visjes zien: Eén die uh, de kieuwen grauw heeft, de uh, ogen. Uh, flats, ingedeukt. Uh, duw maar eens met je duim op een vis op de markt. Uh, blijft er een kuil in zitten, dan uh, is het een uh, kuiltje in zitten, is het een oude vis. Een uh, vis die veerkrachtig is, die glanst. Uh, kieuwen fris rood heeft. Uh, vers product. En uh, daarmee uh, kun je gewoon betere kookresultaten hebben. En uh, je ziet ook wel dat. Uh, ja. In, in, in de straat is er altijd twee die uh, fanaticus is wat koken betreft. De rest neemt het allemaal vrij gemakkelijk. Maar die, uh, die bewustwording uh, is gewoon belangrijk. Producten kiezen. Nu uh, aspergetijd. Uh, je ziet uh, allerlei verschillende typen asperges op de markt. A-kwaliteit, uh, dubbel a Super asperges uh, knijpen is in de achterkant van asperges. Als ze vocht, uh, vochtig zijn, niet, geen hout, uh, geen, uh, dan, uh, dan ben je bewust de inkopen aan het doen. Dat is uh, voor ons uh, 50% van het succes als we goede producten kopen. De van de kippen die wordt bepaald door uh, de fabriek waar uh, de kippen tegenwoordig uh, gefabriceerd worden. Hoe uh, onnatuurlijk en uh, het ook klinkt en het is. In feite is het zo: uh, moeten ze gele poten hebben, een druppeltje in de voetenbak uh, van, van een bepaald uh, medicijn en ze worden allemaal uh, geel. Nee, dat is het niet. Uh, maar men is daar ook wel terug van, uh, van aan terugkomen, nu uh, de behoefte is om een kip te hebben, die een schouderkip die het wat meer voer pikt... als alleen uit die voederbak, waardoor de smaak dusdanig verbetert. Maar alles heeft natuurlijk een tegenhanger en het belangrijkste is de consument is niet bereid om 16 gulden voor die kip te betalen. En die echte kip die moet gewoon die prijs hebben. Dus de producenten spelen in op de vraag van het breed publiek... Wat uh, smaak dan minder belangrijk vindt en zegt, uh, ja, daarmee uh, heeft men genoegen. En dat is een wezen jammer. En dat heeft toch ook weer te maken met die culinaire achtergrond van Nederland. Uh, dat je zegt van uh, wij, wij willen minder, uh, uh, wij willen een product hebben dat uh, goedkoop is uh, en met minder kwaliteit uh, eisen stelt aan het product. En uh, de hele voedselindustrie speelt daarop in. Hetzelfde zie je in het hele zuivelproduct. Het vetpercentage van de room, van de gele room, van alle dessertproducten kunnen best verhoogd, kunnen best lekkerder worden, molliger, een beetje voller van smaak. Maar dat impliceert dat de prijs ook onmiddellijk omhoog gaat en men dan het product niet meer wil kopen. Uh, gelukkig uh, zie je de laatste jaren wel dat uh, die bewustwording er is... en dat er over gesproken wordt. Dus uh, men is men wel uh, steeds meer mee bezig. En uh, met name Duitsland uh, vindt bijvoorbeeld de zuivelproducten... die uh, voller en wat uh, zwaarder uh, van, en beter van smaak zijn... die vinden aftrekken in Duitsland. En zo, en terwijl Duitsland ook uh, wezen dus vrij uh, klassiek... en toch wel uh, eenzijdig in zijn keuken is... Uh, Zie je ook dat daar uh, mode lijn komt om meer uh, betere producten en betere dingen. En ik denk dat het ook wel weer uh, over enkele jaren bij ons het geval zal zijn. Dat je meer selectie kunt maken, ook in supermarkten en zegt van jongens, deze room is uh, de betere. En dat is dat. En als er gauw dat gaat komen, is denk ik ook meer bewustwording van de, de keuze van je producten. We hebben een eigen selectiemethode voor uh, het werven van uh, personeel van nieuwe, nieuwe koks. Dat uh, betekent dat je vertaling hebt. Uh, altijd eerst uh, vertellen wat uh, je voor stijl van werken. Wat je verwacht uh, van ze. Begin ik meestal alle negatieve kanten van het vak op te noemen. Uh, lange werktijden, onregelmatig uh, uh, matig, uh, matig verdienen. Dus, uh, je, je, je moet in dit vak altijd eerst uh, 10, 15 jaar je eigen bewijzen. Wil, uh, wil je wat, uh, een beetje inkomen uh, gaan krijgen? Dan, uh, dan heb ik uh, alle nadelen uh, verteld. Dan, uh, en ze zeggen nog steeds ja. Dan uh, denk ik van, uh, dan gaan we dat uh, proberen. En uh, het blijkt wel dat het huis... Uh, met een bepaalde bekendheid, die we nu hebben, uh, ook wel al selecteerd, daardoor. Uh, maar dat neemt niet weg dat ik uh, mensen neem, die hoeven niet per se allemaal uh, toppers te zijn. Ik vind dat uh, iedereen uh, die. Een goede wil heeft om in het vakken iets van te maken, ook een kans moet hebben. Je hoeft niet altijd perfect de meest beste kok te zijn om in de zwaan te werken. Je moet, je moet mensen een kans geven, een brigade moet een evenwicht hebben. Er, er zitten goede bij, ze kunnen niet allemaal de beste zijn om, om de leiding te pakken. En, en, en de leiding pakken gaat over het partiesysteem dat we dus voor ieder onderdeel aparte afdelingen hebben. De koude keuken, de viskant, de, de rotisseur, de vleeskant... de patserie, de bakkerij, de rokerij. Er zijn allemaal stuk voor stuk uh, chefs de parties... Uh, die dusdanig met de vang bezig zijn. En die hebben om zich heen uh, leerlingen en uh, stagiaires... die uh, het totaal uitmaken... En, uh, ik heb uh, nog nooit uh, een brigade gehad waar je zegt van nou die zijn alle 14 uh, superboys die uh, stuk voor stuk. Er moet een evenwicht zijn en uh, ook iedereen moet de kans hebben om uh, zich uh, daarin uh, te presenteren. Je ziet vaak dat uh, leerlingen uh, in bepaalde bedrijven heel goed werken en in bepaalde bedrijven heel slecht werken. Wat, uh, wat wij ook meemaken is dat men leerlingen twee jaar in dienst heeft... en die gaan naar een ander bedrijf en die hebben een verwachtingspatroon van... nou, die jongen die komt van de Zwaan, die zal het hier wel eens even gaan maken. En die brengt er niks van terecht. En dat komt omdat we zeer beschermd werksysteem hebben... dat iedereen een onderdeel invult... waar de totale compositie uiteindelijk toch uh, door een man uitgemaakt wordt... En men vult uh, facetten in zonder het totaal helemaal te doen. Want het zou natuurlijk nooit goed zijn om veertien koks maar te laten koken... met hun eigen ideeën, smaakpalet en gedachten. Want dan is de lijn natuurlijk onmiddellijk uh, weg. En daarom uh, passen wij uh, voorop dat we zeggen... ze mogen bepaalde onderdelen doen dat het totaal uitmaakt. We hebben een opbouw van uh, de bereiden van de producten... Dan uh, wordt er vastgesteld wat uh, het smaakpalet zou zijn. Hoe de sauzen, hoe de garnituren, de portionering. Allemaal uh, zaken die een totaalbeeld uitmaken dat iemand perfect eet. Dan uh, komt het op uh, smaaknuances uh, aan. En is men op dat moment uh, bezig een bepaalde smaak te bepalen... dan zijn ze verplicht om mij erbij te halen en uh, wordt uh, gezamenlijk het, uh, de eindsmaak uh, vastgesteld. Het is ook zo dat uh, er zijn genoeg gasten die uh, zeggen... voor mij uh, zoutarm koken. Ik hoef niet zo... Koks hebben de neiging om altijd hoog op smaak te koken. Veel zout, veel, uh, veel uh, palet. Om, en uh, omdat je dagelijks uh, heel veel moet proeven... ga je steeds... Uh, omhoog met je smaakpalet. Uh, en in uh, feite is het zo dat je zeer beheerst moet zijn. En uh, de afspraak is dat met mijn medewerkers nooit uh, te vlug met zout. Het is een van de simpelste, goedkoopste, beste smaakmakers. Uh, wacht daar maar mee. Laat eerst het product smaken. Laat eerst je kruiden, eerst je combinatie goed zijn. En doe dan een uh, geraffineerd een beetje zout uh, toevoegen. En... Uh, dat is uh, een afspraak, maar ook uh, vanzelfsprekend. Uh, ik heb het voorrecht dat uh, mijn medewerkers, uh, die in feite de chef de partie zijn, al minimaal zes tot zeven jaar bij me werken. Souschef, een uh, kei van een man die al uh, meer dan veertien jaar bij mij werkt, uh, feilloos uh, je gedachten vertaalt uh, aan medewerkers. Nou, dat maakt uh, uit dat je ook. Uh, vrij, vrij uh, solide, vrij constant uh, een smaak te hebben. Er gebeurt wel dat een, uh, een nieuwe binnenkomt... en die denkt in één keer... hé, hey, uh, ik ben gek op azijn. Hè? Dus die, die begint uh, met zuurtjes uh, te gooien. Nou, dat uh, wordt binnen een half uur gecorrigeerd. De man die kan uh, niet meer koken en uh, is totaal van slag af. En uh, wat ook gewoon belangrijk is, dat je blijft uh, dat je niet routinematig uh, werkzaamheden gaat doen... maar dat je iedere dag blijft vertellen hoe een kropslager was moet worden. Blijf vertellen dat die snijmethode je goed vindt. Ook al denk je van, uh, nou dat, dat moeten die medewerkers weten na, na zoveel jaar. En dat blijkt echt niet het geval. Je moet steeds weer uh, exact de details gaan vertellen waar, waarvoor je kiest... en waardoor uiteindelijk het eindresultaat uh, telt. Een simpel ding als een kropslaar heeft een verhaal, heeft een achtergrond... heeft een basis van het vak, daarmee, daarmee begint het. Een kropslaar uh, moet met liefde behandeld worden, zeg maar. We praten heel veel over uh, l'amour, liefde. Dus, uh, het vak, uh, je, moet, je moet bezig zijn met producten... maar die moet je ook uh, met respect behandelen. Je mag niet uh, zomaar een mens in een kropsla zetten... en dan uh, even die kern eruit... Uh, Snijden. Je mag niet uh, koud water uh, bovenop die krop, want dan uh, breken alle nerven. Die blaadjes moeten omzichtig behandeld worden. Langzaam dompelen in uh, koud waterbad, uh, lekker stijven, krokante uh, sla. Dan goed opletten dat je dat water eruit haalt, dat je gasten niet uh, water op bocht krijgen. En, uh, Zelfs de meest uh, ervaren jongens die uh, routinematig uh, gewoon uh, patsen een bak met sla erin gooien, water erop... Uh, krijgen meteen uh, een respons uh, dat ze met een vak uh, anders bezig moeten zijn. En ik denk dat de krop sla de, de, al, al de basis is tot, uh, tot, uh, tot sterren, tot het betere, tot het, tot het vak... Iedere leerling wil graag uh, een stukje bakken. En dan staan ze helemaal op spanning. Zoals ze perfect gaan doen, uh, pannetje op, boter mooie krokant uh, bakken. Uh, mijn visie is, uh, maak eens uh, een uh, uitsmijter. En uh, maak eens een uitsmijter voor me, want ik heb honger en uh, ik wil uh, lekker uh, wat spiegeleieren eten. En dan zie je hoe die eieren doorkomen met hun zwarte randjes. Uh, bovenop uh, dat dril, uh, niet gaar. Ik zeg... Uh, Testvak, begin met een uitpakken. Zorg dat je dat met plezier en met liefde doet. Kun je voor mijn part alles daarna maken, is probleemloos. Dan als je daar maar de intentie voor brengt om dat goed te doen. En dat is ook het uh, meest belangrijke voor alle middenklasse voor alle grootbedrijven uh, langs de weg. Is uh, je like een lekker bestrijdje? Een bestrijdje uh, waarvan de korst tegen uh, krokant, borstjes, uh, vulling. Die uh, lekker zacht is, uh, mooi van smaak, niet uh, zo'n uh, blok uh, stampen in waar ze de afsluitdijk mee dichtgooien. Het is gewoon een ellende. Uh, kijk, uh, iedere Nederlander is bereid om vijf, uh, zes of zeven wachtgulden voor een stijtje te betalen, maar dan moet het wel lekker zijn. Het moet goed zijn. En uh, ik heb zelf uh, de gelukkige ervaring dat ik uh, alle type horecabedrijven gehad heb. Ik heb uh, seizoenbedrijven, mensen echt in vier maanden tijd hun kost moeten verdienen. Ik heb uh, bedrijven gehad, uh, bistro's, uh, bedrijven met uh, 600, 700 couverts met vier koks. Maar wij, uh, ik heb altijd uh, dezelfde instelling ten aanzien van uh, product en uh, het bereiden ervan. Gewoon respect hebben, lekker maken, zelfs een... Uh, een pastijtje, daar gaat het om. Ik denk als we de pastijtjes goed hebben... dat, uh, dat de rest uh, geen, allemaal komt, is geen belang meer. Dan is alles goed. Ik denk als je altijd ver... Uh, ver doordenkt op, uh, op datgene wat je doet en waarom. En uh, wat uh, de natuur heeft, wat uh, krachten zijn. Dan... Uh, je kunt dat uh, gebruiken. Je, je hebt daar oog voor. Je moet uh, dingen willen zien en je moet positief dingen zien. Dat is uh, voor ons het meest belangrijk. Maar uh, natuur is uh, geweldig sterk. Die heeft, uh, zoveel, uh, brengt zoveel mooie dingen voort. Als je dat gaat benutten, dan, uh, dan ga je hard, dan ga je natuurlijk steeds verder. Maar het is ook iets ongrijpsbaars. Vaak, uh, vaak kun je niet altijd uh, relativeren wat uh, bepaalde dingen zijn. Maar uh, je, je, ik vind dat heb je of heb je niet. Ik ben altijd van nature uh, bezig met uh, dat soort dingen. En omdat ik dat verschrikkelijk graag doe. En. Uh, gaat het ook, uh, werkt het als, als, een, als een, ballen, een sneeuwballen effect. Het wordt steeds groter, het wordt steeds meer. op een gegeven moment uh, realiseer je gewoon niet uh, uh, waarom dat al die dingen zo zijn. Maar ik denk, uh, ja, zeker nu in de lentetijd, hè, is het, vind ik ook een van de mooiste tijden heel culinaire gezien. Hè. Alles is jong, alles is groen, fris, uh, smaken zijn uh, heel, heel fijn. Ik vind het een van de mooiste tijden voor, uh, voor de keuken. Maar dat besef je wel en uh, dat pak je ook. Dat pak ik altijd uh, dubbel, omdat, omdat je daar uh, gewoon mooie resultaten mee haalt. Maar ik word zeker gepakt door, uh, door bepaalde producten, door, ook door creaties. En uh, ik denk dat uh, je vaak dingen doet, maar dat het ook altijd nog veel verder kan. Dat het altijd nog veel... Uh, veel beter of mooier kan. En, uh, ik, was, uh, ik was bijvoorbeeld in uh, Cairo uh, in het uh, museum daar van uh, die farao's en die, ik heb daar uh, dingen gezien die ik direct associeerde met mijn vak. Ik zag uh, staaltjes van uh, perfectie op het uh, gebied van, uh, van meubels, van, uh, van allerlei zaken die uh, ik denk. Uh, Zoveel jaar geleden waren die mensen al bezig met dat soort uh, cultuur, met dat soort uh, perfectie. En uh, ik denk dat alles uh, terugkomt en ook steeds verder gaat. En dat gevoel heb ik ook uh, met het vak en uh, ook gevoel met producten. Wij zijn uh, daar zoveel mee bezig. En, uh, maar, en dat, uh, op dat moment uh, pakte mij dat heel erg. Ik denk, uh, wat gek, ik sta hier gewoon te kijken naar... Uh, naar een, naar een meubelstuk. En uh, ik word gewoon uh, geïnspireerd. En ik kwam onmiddellijk de keuken in... om uh, van mijn vak meer te gaan maken. Die drang had ik. En ik denk, nou, uh, dit is het vak. Dat is het, hè. Soms zie je bepaalde details, bepaalde perfectie. En uh, als je daar uh, over hebt en je wil dat... dan wil je ook aan de gang. Dan wil je, dan wil je gaan werken. Dan wil je zeggen, ik ga, ga het mooi maken. Ik ga het goed doen. En uh, hoe verder ik kom, hoe meer ogen krijg voor... Ook buiten het vak om, kun je geïnspireerd raken door bepaalde details... door bepaalde mooie dingen en dan denk je, ja, dat is het. En dan wil je aan de gang en dan wil je koken. En uh, ik heb dan ook meteen het gevoel, nou moet ik uh, de keuken in dan nou moet ik aan de gang. Ik denk dat mijn favoriete maaltijd eruit ziet als... Uh... Ja, niet zo moeilijk, uh, vrij simpel. Ik denk uh, wel dat ik uh, wil, wil genieten van een uh, moment... en uh, bepaalde smaken gewoon uh, perfect vind. Maar dat hangt helemaal af van de uh, situatie. Je hebt, uh, je hebt op een gegeven moment... Uh, kun je gewoon genieten als je... En, uh, dat, als ik in Frankrijk uh, op vakantie ben en ik kom en, uh, in, in een auberge en ik zit aan tafel... en ik krijg uh, een prachtig stuk gesmoord uh, vlees met uh, een goed stuk brood erbij... en uh, ze zetten me wel prima kaas voor... Nou, op dat moment ben ik volmaakt uh, happy. En dan denk ik: ja, dat is het einde. Voor mij hoeft hierna niks meer. Ik bedoel, het heeft niks met uh, verheven koken, standjes of, of, of combinaties of creaties te maken. Gewoon perfect, eerlijk, uh, goed product. Uh, lekker klaargemaakt. Uh, iets, iets waar, nou, daar kun je van genieten. En dat is voor mij het einde. Meer. Uh, ik hoef daar echt niet moeilijk over te doen. Ook niet over koken. Al, alle dingen gewoon vanuit je hart prima bereid. Op een goede manier, simpel. Niet, maar echt lekker palet, goed van smaak. Je proeft de herkomst, je proeft volle smaken, Nou, daar geniet je van. Om iemand te verleiden met koken, moet je een een smaak opbouwen die heel subtiel is... maar uh, vol van uh, palet, met alle nuances erin. Maar uh, dan steeds uh, de hoeveelheden zo aanpassen... dat uh, de behoefte steeds groter wordt om te eten. En dan, uh, krijg, je, dan krijg je echt dat, dat hunkeren naar en steeds meer. Men krijgt er niet genoeg van. Vaak uh, is het zo dat je een ding zo mooi maakt... en dan uh, zeggen ze, god, daar had ik wel een uh, kilo van opgewild. En ik wil maar doorrijden, ik wil steeds meer. Maar je moet dat uh, zeer geraffineerd beheersen, je moet dat terugbrengen. En dan uh, wordt dat verlangen steeds groter. En als je dat uh, weet te bespelen, dan, uh, dan, dan is... Ik vind het altijd zo jammer dat er op een gegeven moment... een definitief einde is aan het genieten van. Hè? Maar het einde komt toch. En uh, als je zo weet te koken, dat je altijd dat verlangen blijft houden... om terug te willen komen, om steeds uh, dat uh, mee te willen maken... dan ben je gewoon uh, goed bezig. Maar het heeft geen zin om, uh, om in één keer uh, een kilo voedsel op tafel te zetten... Jongen, eet je maar helemaal vol, het, dan is het, is het niet meer verfijnd. Is het over, is het voorbij. En uh, die, die, die spanning, die culinaire interesse, die moet je houden. Die moet je opbouwen in je, in je koken. U hoorde Kaspijkers in een aflevering van Tony van Verre ontmoet... een bijdrage van de VARA, eerder uitgezonden in 1987. Kaspijkers overleed zaterdag 29 oktober op 65-jarige leeftijd. Volgende week ook weer tussen vijf en zes het laatste deel van dit tweeluik. En van de culinaire kunst naar de beeldende kunst. In november is onze themamaand voor het laatste uur getiteld Kijk op kunst. En speciaal voor die gelegenheid verzorgt beeldend kunstenaar Gertie Bierenbroodspot... voorheen te gast in de Vitale Vrouwenmaand... voor ons wekelijks een column. Lichtelijk toegesneden op de actualiteit... en voortkomend uit haar eigen kunstzinnige ziel en zaligheid. Bierenbroodspot, Bericht. Onze dichter des vaderlands Ramsey Nasser zegt Nederland is een woestijn van vrijheid In Libië waar ik door het hopeloze eindeloze land reed en liep is vrijheid een woestijn In Nederland hebben we weilanden met water eromheen en van boven en van alle kanten regent het de hele zomer lang In Libië Steenvlaktes met sedimentwater heel diep onder in de Sahara, waar ooit miljoenen jaren geleden weiland was met koeien en paarden. En het regent er nooit meer. In Nederland, in het Zuid-Hollandse Kinderwijk, zie ik eindeloze rijen molens als in een mistig schimmenspel. Ze draaien statig met hun rietkappen en kunstige wieken. Draaien in de herfstzon met een heel koel cool briesje eronder. In Libië zie ik antieke mausoleums staan met rijen zuilen eromheen. Staan op te lichten in de moordende hitte. Vlak bij de Romeinse stad Lepsis Magna. Geen koel cool briesje. In Nederland is de klok net naar achter gegaan. En iedereen start zijn werkdag ineens in het donker. Ik loop in de nevel van de beginnende dag in Amsterdam over de magere brug. En daar is al een gouden streep in de lucht. Het wordt een Indian Summer Day. De bomen aan de gracht verkleuren snel van goud naar rood. In Libië kan ik niet meer zoals toen rondlopen in de woestijn... vol paars en mauve en geel. Die woestijn ligt vol met duizenden munitiekisten... handgranaten en kogelhulzen. Alles uit de depots van het monster Kaddafi. Maar, zegt u, in het halfdonker van deze novemberdag... in de vrijheidswoestijn van Nederland... wat heeft dat allemaal met elkaar te maken... Windmolens, omgevallen zuilen en mausoleums en bommen en granaten. Goedemorgen, wakker Nederland. Die antieke molens en die antieke zuilen zijn alle twee UNESCO-erfgoed, werelderfgoed. 470 miljoen heeft UNESCO per jaar te besteden om, let wel, monumenten, maar ook culturele verscheidenheid te beschermen. Opgericht in 1945 wordt UNESCO nu gerund door de Bulgaarse Irina Bokova. En nu trekken de Verenigde Staten zich terug als donateurs aan de UNESCO... vanwege een geheel nieuwe Palestijnse kwestie. Nederland heeft trouwens tegengestemd... Geen Palestijnse monumenten in UNESCO, zeggen wij. Het stond allemaal in de Volkskrant. Heus. Echt waar. Culturele verscheidenheid. Woestijnen van vrijheid. Gouden bergen. Ik vind dat Irina Bokova ...of Irina Bokowa. ...in Nederland, behalve die prachtige molens in Kinderwijk... ...en het Paleis op de Dam van Amsterdam... ...onze muzici onze beelden de jonge kunstenaars, ballerina's, theatermakers, wetenschappers... en zelfs onze private art collectors tot UNESCO-erfgoed moeten bombarderen. En nu ik het toch over bombardementen heb... dan ook maar heel Libië erin, in de UNESCO. Met granaten, mausoleums, het lijk van Gaddafi en de Tuaregs met hun kamelen. Allemaal UNESCO-werelderfgoed. En dan wil ik de ambassadrice ervan worden en kuifje die in mijn geliefde verpeste woestijnen op zoek gaat naar de verloren stad Lepsus Magna. Memories of Libya, tentoonstelling Bier en Broodspot bij Morne Galleries Amsterdam tot en met 20 november en Slot Zijst tot en met 31 december. 2011, het jaar dat Gaddafi en de euro vielen. Gewoon doorschilderen, maar wordt vervolgd. En zo heeft u ook meteen weer een tip te pakken voor een beetje culturele verrijking. Gertie Bierenbroodspot in haar eerste column. Voorafgaand aan het laatste uur in de themamaand Kijk op Kunst. Daarin wordt vandaag bij Nachtvluchten van Max het spits afgebeten door een pittige jonge dame. Theaterinitiator Effie Baart. Zij is onder meer de drijvende kracht achter Mind the Gap, een podium voor woordkunst. Daar zijn we hier bij Nachtvluchten natuurlijk bijzonder in geïnteresseerd. Tijd voor een kort journaal en daarna gaan we in het volgende uur alles van haar horen.